Dit is Eva de Jong met het NOS Journaal. Een commissie donder die de toeslagenaffaire onderzoekt... bekijkt meer zaken van ouders die mogelijk onterecht... door de fiscus van fraude zijn beticht. Staatssecretaris Van Huffelen wil dat het eindrapport van de commissie... over zoveel mogelijk getroffen ouders moet gaan. Daarom komt het rapport niet volgende week, maar begin maart. Een van de voormalige leiders van de protesten in het Marokkaanse rifgebied heeft in Nederland politiek asiel gekregen. Nawal nou, Aïssa werd in Marokko verschillende keren opgepakt vanwege protesten voor betere leefomstandigheden. Haar voorgangers werden tot 20 jaar zelf veroordeeld. Vorig jaar mei vluchtte ze via Spanje naar Nederland. Ze woont nu in een AZC. In Tilburg is een vrouw opgepakt na de vondst van tien dode en verminkte katten bij het afval. De dieren zaten in vuilniszakken in verschillende kliko's. Ze werden daar vandaag ontdekt door een medewerker van het afvalbedrijf. Volgens de Tilburgse politie zijn de katten ingevroren geweest... en waren hun kopjes ingeslagen. Bij een busstation in Uithoorn is woensdag een buschauffeur gewond geraakt... toen hij werd geschopt en geslagen door een groep jongeren. Vandaag werd een filmpje ervan online gezet. De buschauffeur zou een ouder stel hebben willen helpen. Hij dacht dat ze werden lastiggevallen. De politie heeft drie betrokkenen aangehouden. Het kan nogal maanden duren voor de rechterhand van Rido en Taghi, de crimineel Said Erdor Colombia aan Nederland wordt uitgeleverd. Hij werd vandaag opgepakt in een huis in Medellin. Hij raakte gewond toen hij probeerde te vluchten... maar zit inmiddels vast in de hoofdstad Bogota. Hij wordt in Nederland verdacht van drugshandel... en betrokkenheid bij liquidaties. In de eredivisie heeft Heracles thuis gewonnen van Fortuna Sittard. In Almelo werd het 2-0. Heracles staat nu negende. Fortuna blijft dertiende. Het weer in het oosten kan het vannacht vriezen. Morgen bewolking en in de loop van de dag wat regen. Maar met 8 tot 12 graden blijft het zacht. Zondag enige tijd regen en stormachtig. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn geen meldingen van files.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 De beste man. De electro was net begonnen. En ineens was hij daar. Met zijn drumcomputer. Good old Egyptian lover. We kennen hem van computer love. Egypt Egypt. En hij heeft vorig jaar... Nee, ik moet het goed zeggen 2015. Vier jaar, vijf jaar geleden inmiddels... ...heeft hij een, een, een Alm uitgebracht... ...waarbij hij al die apparaten van die tijd... ...nog eens opnieuw heeft gebruikt... ...en daar nieuwe nummers even mee heeft gemaakt. Zoals deze Killin' It. Het allemaal heeft hij dan ook gewoon 1984 genoemd. Naar die mooie, goeie oude tijd waar... ...dit soort apparaten allemaal werden gebruikt. En deze beste man... Dit is Jeff Floyd. Man met een hele mooie stem. Ik kwam hem tegen in de collectie en ik dacht: ja, dit is mooi. Deze moeten we draaien in het programma. Ga ervoor zitten en luisteren naar Changing Time. Please take my hand, please take my Via FM ook de mensen via ZFM, uh, hartelijk welkom bij het tweede gedeelte van van Leuvenheid. Mijn naam is Frank van Leeuwen vanaf tot 12 uur vanavond via Dance Radio. Mochten er de mensen zijn die een bepaalde plaat willen aanvragen, dan is dat mogelijk. Dat is mogelijk via Facebook, Dance Radio Amsterdam, daar kan je ons vinden en anders wel via het forum densradio.e dat is eigenlijk de makkelijkste weg. Daar doen de meeste. Maar niet iedereen. Ook mensen die mij persoonlijk weten te bereiken... die uh, sturen gewoon een berichtje uh, mij uh, persoonlijk via WhatsApp of zo. Of uh, via mijn uh, Facebookpagina. Dat deed ook Roy. Die wilde een bepaalde plaat horen. Hij vroeg hem al het vorige uur aan. Hij zegt misschien wel een leuke plaat voor die na tweede uur. En dat vond ik ook. Zonder meer. En hij had het toen over de plaat van de, de New Jack Style. Wie kent hem niet? Die hadden een plaat gemaakt. Egoist. Ook een goeie. En ze hadden deze plaat. Special Girl. Special, special Girl. Realistic at all, she stands tall on her own two feet in the panel, just phenomenal like a beauty queen or a pearl. Yeah, that's the type of girl she has sex abuse, brains her long hair. I think about the precious moments we share. I love her 100% without a dash more. Point blank, this girl is special. And she's lying. Oh. It's your friend. van uh, I Don't Understand inderdaad Scott White Dan komt zo van het album Success Never Ends uit 1988 Hoorde je French en ik moet zeggen met deze moet ik er even een bedankje aan uh, John Klein voor uh, die album die heeft ervoor gezorgd dat ik uh, dit nu ten gehoorde kan uh, brengen Ja, en daarvoor die plaat van New Jack Style Special mm. Girl Eventjes draaien voor ooit die vroeger aan via andere kanalen dan het volum. Even een tandje terug. Een relaxte plaat zoals het heet. So in Love. Jason Weaver uit 95. the soul Uh, schijnen er wat uh, technische problemen te zijn met de hoofdstream, ja. Is oh, oh, oh, oh. dus even niet anders. Maar goed, als het goed is, dan uh, gaat het nu uh, voor uh, de lokale stream wel goed. On... New Jack Style. Nee, ik zeg het verkeerd. We hoorden Jason Weaver, So In Love, en gevolgd door deze plaat van Teddy Pendergrass en uh, 2AM. Ook een uh, fijne, rustige plaat. 4 over half 12 van Leon Late Night. But now, next level. Het overbekende geluid van SKY, hoe kan het ook anders? SKY met dubbel Y, Love All The Way. En vond van het album Start Of A Romance uit 1989. En de plaat van Next Level, I Don't Know. Daarmee komen we op 12 over half 12 van Leo Late Night. Met uh, ook nog een leuke plaats van uh, Madison Avenue. Ken nog? Don't Call Me Baby in de remix. Thank you. Een stukje Electro, Warp 9 en uh, Nank. Fijne klanken. Ja, en uh, de Madison Avenue: natuurlijk, don't call me baby. Brengt de tijd op uh, 7 voor 12. Verleeuwen, late night. En uh, straks dit programma het gewoon terugluisteren via Mixcloud en als het goed is dan gaan we er een uh, heel mooi uh, programma van maken, dan uh, gaan we gewoon zorgen dat het gewoon weer uh, lekker klinkt dat alle technische problemen niet horen zijn op die, uh, ja, op die uh, link hier. Dat is ook een leuke plaat trouwens Liz Wisdenley Share Your Love Onder de naam Liz Winston Lee, share your love for you. Het is een bijzonder programma geworden. Een programma met, uh, nou ja, wat uh, ups en downs, wat meer downs en ups. Uh, Josh, dat de techniek je een beetje in, in de steek laat, dat kan, maar goed.